1 uur. Het NOS-journaal, Jeroen Tjepkama. Sinterklaas aangekomen in Groningen. FNV ziet niets in bijstandsplannen van staatssecretaris Kleinsma. En Braziliaanse kopstukken melden zich voor celstraf. Het weer. In een groot deel van het land is het mistig en frisjes bij weinig wind. In het noordwesten en noorden schijnt de zon geregeld en is het 6 tot 9 graden. Het lijkt de mist op en breekt in heel het hele land de zon door. Het wordt 5 tot 10 graden. Morgen is het veelal bewolkt en soms ook druilodig. Sinterklaas is aangekomen in Groningen. De stoomboot is rond kwart over 12 de noordelijke provinciestad binnengevaren. De Sint begon daarna meteen aan de intocht. Martijn van der Zanden staat nu op de Grote Markt. Is de Sint daar al aangekomen, Martijn? Nou, nog niet, maar volgens mij is hij wel in zicht... als ik hier zo de kinderen zie die allemaal voor me staan. Dat zijn er echt duizenden. Vele zitten ook bij uh, hun ouders op de schouders. En ik zie net wel allemaal handjes de lucht in gaan dat ze aan het zwaaien zijn. Dus ik denk dat hij, dat hij inderdaad uh, bijna hier op de Grote Markt is. Het podium staat in ieder geval al klaar. Een mooie stoel staat er ook voor Sinterklaas. Dus uh, hier zal hij zijn. En zoals je inderdaad al zei, hij is rond kwart over twaalf aangekomen... in de Zuiderhaven. En ja, dat klonk ongeveer zo.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 Ja, precies. Sinterklaas is in Groningen. Dus nou, de kinderen hier kunnen in ieder geval de schoen zetten. Ja, verder is het hier even afwachten tot hij uh, hier dus op de, op de grote markt verschijnt. Uh, nou ja, er was natuurlijk van dit jaar een hoop gedoe over uh, Zwarte Piet. Dus hè, er uh, was misschien het idee dat er geprotesteerd zou worden hier bij de officiële intocht. Ja, daar heb ik in ieder geval niets van gezien. Uh, ik heb natuurlijk niet de hele route gezien. Dus het zou kunnen zijn dat er wel individueel iets gebeurd is. Maar nou ja, we hebben er eigenlijk niks van meegezien of gekregen. Eigenlijk is het hier volgens mij gewoon een kinderfeest zoals het altijd is. Ja, het is het heel druk? Ja, het is echt wel, wel druk. Zeker ook bij de haven stonden wel echt rijen dik stonden de mensen. Ze verwachten ook, de gemeente verwachten er 50.000. Ja, als ik hier op de markt kijk, die staat nu ook helemaal vol. Dus ja, het zou inderdaad zomaar kunnen dat ze dat aantal ook gaan halen, want het is goed druk hier. En op het podium, wat gaat er zo nog gebeuren? Nou ja, daar zit een, een, een orkest klaar met, met kinderen. Dus die gaan ongetwijfeld dadelijk spelen. Dan gaat er gezongen worden natuurlijk. Nou ja, Sinterklaas' zijn stoel staat er ook. Uh, en hij zal hier denk ik ook de menigte nog wel even toe gaan spreken. Dankjewel Martijn. FNV-voorzitter Heers is fel tegen het plan van staatssecretaris Kleinsma... om bijstandsgerechtigden iets terug te laten doen voor een uitkering. Dat zei hij in het radioprogramma Troskamerbreed. Die werkelijke onzintaal van staatssecretaris Kleinsma... die weer mensen in de bijstand, die moeten dan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 In Brazilië worden dit weekend een aantal belangrijke politici... en zakenmensen naar de gevangenis gebracht. Ze zijn veroordeeld in de grootste corruptie-rechtszaak in de geschiedenis van het land. En dat is opvallend, want maar zelden eindigen politici... in Brazilië ook echt in de cel. Correspondent Mark Bessems, Mark, waarom moeten ze de cel in? Ja, ze zijn ongeveer een jaar geleden veroordeeld... voor een van de grootste corruptieschandalen... uit de Braziliaanse geschiedenis. Dat is het schandaal van de mensalau. Dat, dat betekent zoveel als dikke maandelijkse cheque... Nou, uh, dat draaide om het kopen van politieke steun voor de toenmalige regering van uh, president Lula. Uh, opvallend is dat er echt hooggeplaatste politici zijn veroordeeld. Bijvoorbeeld de rechterhand van die oud-president Lula. Uh, die moet nu de gevangenis in, althans hij moet er s'nachts slapen en mag dan overdag werken. Oh, nou, dus overdag uh, zijn ze gewoon vrij? Uh, nou, niet allemaal, maar voor een uh, deel van de mensen wel. Kijk, uh, als je in Brazilië wordt veroordeeld voor sommige misdaden... zoals bijvoorbeeld corruptie... dan kan het zijn dat je in zo'n open regime terechtkomt. Dus dat betekent dat je dan mag werken overdag... en s'nachts moet slapen in de gevangenis. Nou, dat heeft te maken, heel ingewikkeld... met de totale lengte van je straf. En die valt voor een aantal van deze politici uh, relatief mee omdat ze namelijk weliswaar zijn veroordeeld voor twee misdaden. En een heel aantal jaren dus uh, veroordeeld uh, zijn. Maar voor één van die twee misdaden loopt nog een hoger beroep. Dus die straf kunnen ze nog niet inzitten. Hm. Nou, klinkt allemaal heel ingewikkeld. Maar geloof me dat ze überhaupt achter tralies komen. Dat is al echt heel bijzonder. Ja, en uh, deze zaak is echt heel groot hè, in Brazilië. Nou ja, voorpaginanieuws, hè? Uh, de opening van het journaal. Uh, gisteren moesten uh, de politici zich melden... of een aantal van de meest in het oog springende politici zich melden... hier in Sao Paulo bijvoorbeeld, bij uh, de federale politie. Nou ja, en uh, daar stonden al een aantal dagen, ik heb dat zelf ook gezien... Uh, cameraploegen uh, geposteerd, want uh, ja, iedereen wilde dat natuurlijk uh, live uh, meemaken. Uh, het is een hele grote zaak... Uh, en het wordt ook een beetje gezien als een soort graadmeter in de strijd tegen corruptie. Slaagt Brazilië erin om nou ja, uh, wat te doen tegen al die corruptie. Uh, daarom is deze zaak belangrijk. Ja, er waren dus honderdduizenden mensen ook die de straat op gingen hè, te tegen die corruptie. nemen die mensen nou genoegen met de, met de uitkomst van dit proces? Ja, je hebt het over de uh, uh, protesten in juni. Nou, die gingen niet alleen maar uh, uh, over deze zaken. Niet alleen maar over corrupte politici. Die gingen eigenlijk over de algemene onvrede. Uh, het is heel lastig in te schatten of ze uh, nu erg tevreden zijn... die enorme mensenmassa's met deze gevangenisstraf. Maar nou ja, de kans is klein dat dat voldoende is. Ik denk dat we uh, nog heel veel protesten zullen zien. Het gaat namelijk om veel meer dan alleen maar die corruptie. Dank je wel, Mark Bessems.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 Uh, vooral bij Bergen-op-Zoom staat het goed vast door werkzaamheden op de A4 uh, en A58 richting Antwerpen en Vlissingen. Bij Hoge Heide is uh, die weg het hele weekend afgesloten richting Zeeland en Antwerpen. Tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en Hoge Heide staat het daarom vast over 4 kilometer. Vertraging is daar ongeveer drie kwartier. Op de A31 vanuit Harlingen naar Leeuwarden heeft een vrachtwagen in brand gestaan. Ze zijn nu de boel nog aan het opruimen. Tussen Dronrijp en Marsum is de weg afgesloten, verkeer vanaf de de naar Leeuwarden rijdt het beste om via Heerenveen. En de N261 van Waalwijk naar Tilburg... daar staat voor Kaatsheuvel nog drie kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. Sinterklaas is aangekomen in Groningen. De FNV is fel tegen het plan van staatssecretaris Kleinsma... om bijstandsgerechtigden iets terug te laten doen voor een uitkering. En Braziliaanse kopstukken uit politiek en zakenleven... die zijn veroordeeld voor corruptie, melden zich bij de gevangenis.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 Goedemiddag, de voorbereiding van het Nederlands Hoofdstal op het wereldkampioenschap volgend jaar in Brazilië gaat echt beginnen. En dat begint in België, in Genk, met de interland van Nederland tegen Japan. Jack van Gelder, niemand begrijpt het. Waarom in België en waarom op dit tijdstip? Jij weet het. Eerlijk gezegd hadden we gehoopt dat jij het kon uitleggen, Arno. <lacht> uh, nou ja, het heeft te maken met het feit dat Japan hier... Uh, een uh, een week, anderhalve week blijft. En uh, twee interessante wedstrijden wilde spelen tegen sterke Europese opponenten. Komt ook omdat er uh, inmiddels wat meer spelers dan in het verleden van, uh, vanuit Japan in de Europese competitie spelen. Vandaar dat de verplaatsing naar uh, het eigen land niet zo uh, interessant leek. Dus men speelt hier uh, tegen België en tegen Nederland. Vandaag dus tegen Nederland en dinsdag uh, tegen, uh, tegen België. Twee interessante wedstrijden met een ploeg waarvan men uh, zoiets heeft. Uh, dat het een, uh, een ploeg is van uh, zoemende muggen. Het is de kleine formaat ...tussen aanhalingstekens. Ze hebben ook bijvoorbeeld uh, in, uh, in de persoon van Mike Havenaar... ...lange spelers, die zijn er nu niet bij. Uh, deze coach, Zaccaroni, met enorm veel ervaring... Uh, ...heeft eigenlijk bij iedere topclub uh, in Italië gecoacht. Die wil eens kijken hoe zijn ploegen doen tegen uh, Nederland en België. En ja, Genk werkelijk geen idee. Ik denk dat men zoiets heeft gezocht van niet te ver van Nederland en, uh, en niet in een al te groot stadion. Want er zijn 6.000 Nederlanders, waaronder Bas, en uh, 9.000 Japanners. Uh, daar zal ook ongetwijfeld een Bas bij zitten. wat boven Bas. Ja. Uh, maar daarom, uh, men zegt ook dat het uh, een van de beste velden is van België. Dan stellen de velden in België niet veel voor, want het ligt er Bas niet geweldig bij je. Nee, het is een knollentuin. Van bovenaf is dat vrij goed te zien vanaf onze commentaarpositie. Terwijl de ballen inmiddels in de middenstip liggen en Japan zometeen deze wedstrijd in gang gaat zetten. De uh, doelgebieden van de, de keepers, maar dat is wel vaker zo, dat is een, een zandvlakte. Maar ook langs de lijnen is het uh, nou ja echt bepaald niet vlak, niet egaal. Dat... Zal Van Gaan niet leuk vinden. Die houdt van goede velden. Die zou het liefst volgens mij de rest van zijn leven trainen en spelen bij AZ. Maar dat kan nou eenmaal niet. Japan gaat deze wedstrijd in gang zetten. De nummer 44 van deze wereld. Live deze wedstrijd op de Japanse televisie. Dat verklaart natuurlijk voor een deel zoals je al zei het merkwaardige In onze ogen merkwaardige aanvangstijdstift van dit nou, wereld. daar de is de geweest, die... geweest van de Japanners Ja, he? want daar is prime primetime. En daar vinden ze het wel interessant om en tegen Nederland en later dus nog tegen België. Twee landen uit de top 10 te ontmoeten. Japan zelf is nummer 44. Dat uh, is nou niet meteen om over naar huis te schrijven. Uh, nou ja, dan sta je tussen Hongarije in overigens. Die staan 43 Er komen wat extra 45 minuten bij nu. Want ik denk dat in Japan nog wat extra commercials gestart moeten worden. Want er komt een signaal van de kant. Er komen ook extra ballen ah. nu in het veld. Uh, en ook uh, Nederland krijgt nu wat extra ballen aangespeeld. Zodat uh, we dus even moeten wachten op, uh, op de reclame denk ik, in Japan. Want uh, zo zit het in elkaar. Nou, start maar. Hier de Ingenk, uh, tot nog even hier uh, vanuit Hilversum. Dan de vraag, voor welke Nederlandse spelers is dit vandaag een soort van tentamen? Ja, ik denk dat uh, voor zover je Van Gaal uh, goed kan uh, beoordelen. En ik denk dat dat ook al wel allemaal rechtlijnig is. Dat het voor bijna iedere speler geldt. Met uitzondering van Strootman en Robben. Omdat hij die met Van Persie die er dan niet bij is heeft benoemd. Als zijn de, dat zijn de drie zeker. Als die form, in vorm zijn en fit zijn. Dan gaan die mee naar Brazilië. Ja, voor alle plaatsen zal geknoopt geknokt moeten worden. La, la, laten we maar gewoon beginnen met die opstelling. Sillessen staat nu in het doel. Uh, Krul en Stekenburg zijn de wisselkeepers. Maar vorm is er niet bij. Uh, dat is natuurlijk ook nog een kandidaat. Kortom, daar is de concurrentie. Strijd. Als je achterin rechts achterin kijkt naar Janmaat, heeft die concurrentie van Van der Wiel die nu weer voor het eerst bij de selectie is. En misschien ook nog op Van Van Haag op de achtergrond. Nou, over het centrale duo lijkt Vlaar eh, zo man te zekerheid. Die zou eerst niet spelen, Martins indi zou spelen. Maar door de blessure van Martins Indie staat hij achterin. Maar Vlaar en, en De Vrij, die, die moeten gewogen worden. Blind, linksback, lijkt hem wel te worden. Maar je weet het ook nooit als hij middenvelder blijft spelen bij Ajax. Nou, kortom, die andere spelers zullen we straks onder de loep nemen. Voor iedereen is het... een Tentamen. Zeker ook voor uh, Siem de Jong die in de spits mag spelen in deze formatie. Omdat uh, Van Persie en Kuyt er niet bij zijn. De bal rolt. Japan in balbezit. Vanaf de aftrap af de eerste diepe bal waar de van tegenstander achtervolgt. De bal evengoed bij Honda terecht komt. Die kennen we natuurlijk nog van zijn periode bij VVV. Die verliest de bal maar er wordt een overtreding gemaakt even verderop door Strootman. Of door Van der Vaart dat was moeilijk te zien. Evengoed komt er een vrij schot na de overtreding die gemaakt wordt op Yamaguchi, Want die kennen we uiteraard wel. Die speelt in Japan bij Osaka. Zoals Jack al zei, veel spelers van Japan tegenwoordig ook. Die hun geld verdienen in Europa. Uh, maar deze kennen we goed hè? Jazeker. Uh, hij gaat de vrije trap uh, niet nemen. Want uh, daar is de uh, pick order inmiddels uh, wel voor bepaald. Daar gaat uh, Keizuko Honda. We kennen hem uit zijn, uh, onder meer uit zijn VVV tijd. Inmiddels uh, spelend bij Moskou. En wellicht binnenkort gaan spelen voor AC Milan. Die gaat zich daarmee belasten. Het is een, een zeer... Volwaardige speler geworden, Honda. Begeert door vele clubs. En hij gaat hem nemen. Of eh, Hasebe. Hasebe en Honda. Honda met de vrije trap. En die gaat in de muur. Terwijl Naertje de Jong veel te snel inloopt. En eh, daar de scheidsrechter ook even bij komt kijken. Serge Gumigny. Gumigny, eh, een Belgische scheidsrechter. Dus wat reiskosten betreft is dat allemaal goed onder controle gehouden. Vrije trap wordt overgenomen. De afstand blijft. Dezelfde uiteraard, een metertje of 30 op de middenas van het veld. Ja, schijt kennen we trouwens, want die heeft ook wel uh, wat gefloten in de eredivisie. Staat me bij Feyenoord-Vitesse, wedstrijd die ooit door regend uh, werd gestaakt. Toen was hij gekomen, dat was niet zo goed voor de reiskosten want hij moest na een helftje weer naar huis en een week later weer terugkomen. Voor het restant, goed, vrij schop, nieuwe poging. Honda achter de bal, 35 meter, nu gaat die bal niet alleen over de muur. Uh, ook over het ijzeren gordijn hoor je dan te zeggen, tekst vast... maar uiteindelijk vliegt die bal vrij ruim over het doel van Sillessen... Het eerste doelgevaar, als je het zo zou mogen noemen, na twee minuten komt van Japan. Dat in deze wedstrijd zich wel van de beste kant zou willen laten zien. Zoals gezegd, als je als nummer 44 van de wereld het mag opnemen tegen landen uit de top 10, wil je altijd wel je best doen. Silissen bijna al in de problemen gebracht. Nu niet alleen door een... Moeilijke terugspelbal van de Jong, maar ook door het veld dat wat hobbelt. Oranje komt er overigens keurig uit nu met de Jong die Robbe wegstuurt aan de linkerkant van het veld. Is er wat ruimte bij Lens, maar daar komt de bal niet. Omdat Robbe, ter hoogte van de middellijn, net daarover in de mangel geraakt. Tussen wat Japanse verdedigers waarbij Nakatomo uiteindelijk een overtreding maakt. En een vrij schop voor het zelf zelf al een feit is. Ter hoogte van de middellijn. Door Van der Vaart blind aangespeeld. Even terug richting Vlaar die dus links achterin staat centraal met de vrij die de bal nu speelt naar Jamaat. Jamaat naar Robben. Robben glijdt weg. Krijgt ook een duwtje in de rug, eerlijkheidshalve, van Nagatomo. Maar het spel mag verder gaan en dan een verre trap naar voren. Waarom vindt Van Gaal deze twee wedstrijden met name interessant? Hij wil spelen tegen ploegen uit verschillende continenten... om te weten hoe de mentaliteit is en hoe men ongeveer speelt. Alhoewel Japan toch weer anders speelt dan veel ploegen uit, uh, uit Azië. Japan staat overigens in een pool die uh, buitengewoon interessant was. U kunt hem op DVD terugkrijgen uh, met uh, Noord-Korea, Tajikistan en Oezbekistan. Het opmerkelijk was dat men thuis... Van Oezbekistan verloren en uit, maar gelijk speelde. Uiteindelijk heeft Japan zich makkelijk geplaatst. Japan, waar tegen wij twee keer hebben gespeeld, overigens twee keer hebben gewonnen. Eén keer in Enschede. Het regende en het dak was dicht. Alleen één klein openingetje was precies boven de radiopositie. Waardoor ik die wedstrijd niet zo snel vergeet. En we hebben natuurlijk tegen Japan gespeeld. Uh, tijdens een titeltoernooi. Toen waren we met 1-0. Nu Jan Maat, uh, met een uh, tikje in de rug uh, van uh, Kiyotake. En dan aan de linkerkant van het veld is Japan weg. Makatobo weg. Die is sneller dan de vrij Kan een voorzet geven. Die bal komt bij de eerste paal. Wordt er uh, geschoten ook. Dat gebeurt dan door Osaka. Osako heet de beste man weer nader inzien. En die schiet de, vrouw van de bal. Heet Osaka. Ja. En uh, zijn dochter ook. Maar deze Osaka Ko. schiet de bal via Vlaar over de achterlijn. En dat levert dan Japan... Het hoekschop op. Nou is het over het algemeen met Japan. Zeker als Havenaar niet meedoet. Die zit namelijk niet bij de selectie. Dit keer de spits van Vitesse. Over het algemeen niet iets om je echt zorgen over te maken. Want de luchtmacht stelt van Japan. Dat ze vervelend grapjes. Zo bedoel ik het helemaal niet, niet zo heel veel voor. Um, uiteindelijk wordt ook deze corner vrij makkelijk onschadelijk gemaakt. Moet blind aan de rechterkant naar de bal toe. Dat doet hij in Duvel met de tegenstander waarbij ze allebei de lucht in gaan. Hij springt uiteindelijk wat hoger dan... Kiyotake, maar komt de bal over de zijlijn. Ingooit voor Japan. Ja en de eerste minuten zijn ook duidelijk voor Japan. Dat veel meer in balbezit is dan het Nederlands helftal. Weer nu aan de linkerkant van het veld. Die bal lijkt me wat hard. Maar wordt aan eerste instantie aardig opgevangen. Op de borst van Nagatomo. Krijgt de bal bijna mee. Yamaha speelt hem over de zijlijn. Nagatomo in een korte combinatie aan de linkerkant van het veld. Met Kiyotake. Nagatomo en Kiyotake. Komt die bal bij de eerste paal. Gaat hij? Nee. Dit is de eerste kans. De eerste behoorlijke kans ook in deze wedstrijd. Voor Yamaha Gucci, voor weinig te kopen bij uh, allerlei zaken zo vlak voor uh, Sinterklaas. Maar die schiet hem uh, meters over. Maar uh, Japan op dit moment, uh, de betere ploeg in die uh, openingsfase. Ik weet het balbezit zullen wij niet meer heilig uh, verklaren. Maar voorlopig is het uh, Japan dat beter uit de startblokken komt. Ja, omdat Oranje te, wat te laag tempo probeert. Bovendien wat slordig oogt, niet al te bal vast. En Japan ook bereid is om de tegenstander al vanaf het begin. Behoorlijk op de eigen helft op te jagen. Je verwacht eigenlijk van de tegenstanders van dit kaliber dat ze eens rustig voor de eigen pot gaan hangen afwachten. Maar dat doet Japan zeker niet. We staan er eigenlijk vrij consequent een handvol op onze helft. Terwijl nu Vlaar denkt nou dan gaan we een poosje lopen met de bal. En die raakt de bal dan kwijt. Dan kan er een counter komen. Waarbij Honda wordt aangespeeld. Die moet de bal eigenlijk achter zijn standbeen langs meedraaien. Aan de linkerkant komt er wat ruimte. Dan komt de linksback weer opzetten. Dan komt er een bal voor het doel die dan bij de tweede paal moet worden binnengewerkt. Maar dat gebeurt niet omdat de man die schiet. Okazaki. Speler van Mainz. In Duitsland de bal in het uh, zijnet schiet. Dat is echt een grote kans. Die niet alleen uh, telt op basis van het feit dat het een grote kans is. Maar ook gewoon een goed uitgespeelde aanval. Ja. Waarbij het Nederlands elftal eigenlijk overal net een tikkeltje te laat is. En als Okazaki de bal gewoon wel goed raakt. Want ik zie in de herhaling dat hij hem bijna aan de onderkant van zijn voet krijgt. Omdat die bal blijkbaar in het laten we zeggen, wat uh, zanderige stuk daar stuitert. Als hij hem gewoon goed op zijn voet krijgt, dan schiet hij hem 100% zeker binnen. Dus Oranje ontsnapt aan een achterstand. Ja, en voorlopig uh, is één ding duidelijk: uh, Zaccaroni, die uh, ervaren coach, die Italiaan, die uh, slaagt er tot nu toe in om uh, in ieder geval één ding te doen wat uh, heel verstandig is, namelijk een linksback op te laten komen, waar Robert tot nu toe geen seconde achterin uh, is gegaan. En met name vanaf die kant, uh, die linkerkant, met uh, die uh, linkervleugenverdediger die uh, hier voor ons loopt, Nagatomo is het uh, gevaarlijk geweest tot nu toe. En kijken of uh... Robben daar iets aan kan gaan doen. Omdat ons middenveld natuurlijk ook geen rechter middenvelder heeft die wijd uitstaat. Omdat Stootman en Van der Vaart bijna in de driehoek spelen. Of eigenlijk constant in de driehoek spelen met Naatje de Jong als controleur erachter, Maar dat gebeurt allemaal vanuit het hart van het middenveld. En dus ontstaan er wat ruimtes aan de zijkant. Daar moet Nederland voor oppassen. Zakuroni heeft zijn huiswerk uitstekend gedaan. En voorlopig. Voeren de Japanners dat heel aardig uit en zijn ze balvaardig? Buitengewoon balvaardig. Want daar waar je in het verleden nog wel eens ploegen had. waarvan je dacht: nou ja, zullen ze daar al een bal hebben. die niet voorzien is van een veter. is dat inmiddels totaal achterhaald. En van Japan was, wisten we dat al. Maar ook deze spelers ontwikkelen zich goed door. Want als ik kijk, spelers die spelen bij Schalke, bij Inter. bij Southampton, bij CSKA om Moskou, bij Nuremberg, bij Mainz. Uh, en dan nog Kakawa op de bank hebbend, uh, spelend, uh, van, uh, spelend bij Manchester United. Dan is dit team toch een heel aardige formatie. En voorlopig is er maar één team dat aan het spelen is. Ja, vergeet niet dat Japan zich uh, gewoon voor de afgelopen vier WK's, de afgelopen drie plus de WK dat nu komt, heeft geplaatst. Dus dat is ook in Japan al bijna normaal. De ploeg plaatst zich, maar dat heeft ook met kalenders te maken. Meestal ook als een van de eerste, zo niet het eerste land. Dat was ook nu voor het wereldkampioenschap. En dat geeft wel aan dat het eh, vrij gewoon is geworden dat Japan zich met de sterksten van de wereld op dat soort toernooien mag meten. Terwijl Strootbal nu opbouwt aan de rechterkant van het veld. De bal naar Jan Maat speelt, terugkrijgt op de eigen helft. Ook daar staat dan weer een Japanner in de weg. HC in dit geval de aanvoerder. Dat is dus een van de twee spelers van Nürnberg in het elftal. De bal gaat naar Vlaar, die het zich nog wel even zal heugen dat hij zo even bij een... Korte pogingen de rust te maken. Twee tegenstanders voorbij te lopen. De bal verspeelde. Dat leverde dus een behoorlijke kans op. Vlaar laat het dan nu maar over aan De Vrij. Aan de rechterkant van het verdedigingsblok. Voorin is weinig beweging. Siem de Jong staat vast. De Robben staat vast. Lens staat vast. Dan kan de bal alleen maar terug. Vlaar die nu ook gebaard met de handen langs het lichaam. Wat kan ik nou? Speelt Van de Vaart aan. Die wil de bal eigenlijk in één keer doorkaatsen. Dat mislukt. Met een gelukje komt die bal opnieuw voor zijn voet. En dan probeert hij de linkerkant met Lens. Lens die als hij aan de bal is. Dat weten we in ieder uit de laatste wedstrijd. Heel aardig met snelheid iets kan doen. Met stoot, de combinatie Lens komt die bal voor. Het gaat dan uiteindelijk tegen de voeten aan van Ushida. Maar het is de eerste mogelijkheid van Oranje. Door Lens opgezet met assistentie van Strootman. Komt de bal nu aan de rand van het 16 meter gebied. Blind laat zich van de bal afzetten. Probeert de bal af te nemen. Dat lukt niet. Uiteindelijk zit Strootman er met een voetje bij. Op het moment dat Yamaguchi wil uitverdedigen. Bal over de zijlijn. Een meter of tien bij de achterlijn aan de rechterkant van het veld. En de Japanners kunnen de inworp gaan nemen. Nederland is voor het eerst een keer spelend op de helft. Van de tegenstander met uh, dus uh, Lens als uh, belangrijke man. Die startte in het begin van deze competitie bij het zelf al heel slecht. Dat we dachten, nou die heeft alles verleerd in uh, de Oekraïnse competitie. Maar inmiddels uh, heeft hij uh, toch wel weer zijn visitekaartje afgegeven. En is het een belangrijk wapen voor Oranje die lens aan de linkerkant. Zoals Robben dat normaal gesproken aan de rechterkant moet zijn. Centraal missen we dus, ik zei het al eerder van Persie. En het is aardig, dat zijn vergalen ook, om te kijken wat men dan doet met een andere spits. In dit geval met Sien de Jong. Hoe men uh, die gaat bespelen. En of men die kan gaan bespelen. Omdat het toch heel vaak een probleem is geweest uh, in Oranje heeft de bal. Ik kon die verhandeling doen plaatsvinden omdat er eigenlijk op dit moment niks gebeurt. Niet anders dan dat we kijken naar de klok die aangeeft dat we 10 minuten hier spelen. In Genk, Japan-Nederland 0-0. aan de bal, zoekt van der vaart, de vaart, van de middenlijn, van de vaart kan aannemen. Tegen van de rug speelt de bal terug naar de Vrij, die nu wat meters kan maken. En ook de hoogte van de middenlijn nu uitkomt voordat hij wordt opgevangen. Aan de rechterkant is nu ook de restback Jan Maat mee. Bal gaat naar Robben, een hakje. Sime de Jong krijgt de bal wel mee, maar niet onder controle. Japan neemt over, breekt uit. Dat wordt dan in de kiem gesmoord door Strootman. Die twee, drie meter terug loopt en tijdens het lopen uiteindelijk al gekeken heeft waar de bal naartoe kan. Die kan rustig terug naar Vlaar en naar Nigel de Jong. En die levert hem dan weer aan de zijkant in Was Strootman en Jan Maat opnieuw dicht bij elkaar staan. En Strootman kiest voor een paasje naar Sim de Jong die wel wegdraait bij zijn tegenstander. Ziet dat het paasje veel snelheid heeft. Er wordt teruggespeeld naar de doelman. Robben loopt door. De keeper is niet heel erg onder de indruk. Nishikawa en speelt de bal eruit aan de rechterkant van het veld. Ushida is de rechtervleugelverdediger vleugelverdediger. Die blijft maar net op de been. spelen van Schalke. Nu verdedigt Japan heel snel uit. Daar zit van de vaart tussen. Kan Robben schieten. Wordt dat schot geblokt. En loopt dat voor Japan wel goed af. Want waar het Nederlands zelf al zich zo even de luren die leggen door een goede Japanse aanval, blijkt nu de Japanse verdediging plotseling kwetsbaar en slordig. En levert dat een schietkans op voor op. Nou, wat aardig is als Nederland in balbezit is, is de passing ook strak en snel. En uh, dat zou je inderdaad uh, moeten doen tegen iedere tegenstander. Want uh, het rondspelen van de bal, dat is eigenlijk nooit zo heel erg als het maar op tempo gebeurt en met scherpte gebeurt. Voorlopig zijn het de Japanners weer even die in balbezit zijn aan de linkerkant van het veld met uh, Yuto Nagatomo, spelend uh, bij uh, Inter. En uh, hij gooit uh, de bal nu naar. Ja, even afwachten. Want uh, ze raken de bal kwijt. En via de kluts uh, komt de bal dan bij Jammaat. Maat. neemt daar altijd... Uh, ik vind het een beetje angstig veel tijd voor... Uh, om die bal uh, met de voeten mee te spelen. Het gaat altijd goed. Maar het zal ook wel een keer fout gaan. Want het duurt wel heel erg lang. Altijd als hij aan de bal is. Bij welke, in welke wedstrijd hij ook speelt. Maar zoals gezegd... Uh, hij leidt eigenlijk uh, zelden of nooit balverlies daarmee. Nigel de Jong, die zijn uh, linkerhand in uh, verband heeft... Die speelt de bal even richting Strootman. Strootman de Jong. En dan gaat de opening komen via de linkerkant van het veld. De wedstrijd in Enschede tussen Nederland en Japan waar je het zo even over had. Nijzel de, de een Jong. waar Nijzel ja. de Jong na de zoveelste spijkerharde overtreding... voor het eerst openlijk de kritiek kreeg toen van de bondscoach Bert van Marwijk. Die daar eigenlijk nooit wat over had gezegd, maar toen wel. Namelijk ik ben zat. En hij zal er op moeten letten. Dat deed hij uiteindelijk niet. wel. De nu ook tekort korte de bal is. Van de Vaart moet profiteren. Nederland op 1-0 komt. Ja zeker. Japan knoeit achterin. Van de Vaart zit ertussen. En dan blijkt de doelman van de Japanners te laat om het probleem nog te neutraliseren. En gaat de bal met een slim wippertje. Want hij tikt de bal die stuitert dan in de richting van de keeper er net overheen. Zo heeft de doel geen kans. En na 12 minuten bij de eerste serieuze kans. Voor Deel al staat uh, de ploeg van Louis van Gaal. in Genk dan ineens op voorsprong. Rafael van der vaart. Het is 0-1. Ja, hij doet het goed. Want het is een uh, foutje. Maar hij moet er heel, heel rap bij zijn. Om die keeper die uit zijn doel komt. Uh, Nishikawa. Om die voor te zijn. En dat sprintje. Die, uh, die eerste ja, anderhalve meter. Dat is op volle vaart. En hij doet het voortreffelijk van de vaart. En zo staat Nederland dus met 1-0 uh, met voor. Hier in Genk tegen Japan. Japan dat in die openingsfase zo leuk speelde. Maar ja, nu toch meteen wordt afgestraft door het Nederlands helftal. Dat vond ik overigens ook opvallend in de wedstrijd tussen België en Colombia. Wedstrijd die ik grotendeels heb gezien waarin de Belgen goed speelde. Maar Colombia bang bang gewoon even ketsen en erover en eraf. En ja, dat is toch wel de kwaliteit van de grote ploegen. Daar, vandaar dat het hartstikke leuk is om ook dinsdag te kijken hoe Nederland het tegen Colombia gaat doen. Dat verrassend. Vierde staat op de, op de wereldranglijst. Voor zover je daar enige waarde aan moet toedichten aan zo'n wereldranglijst. Maar we kunnen in ieder geval zeggen dat het geen slechte ploeg is... waarbij Van Gaal zei dat hij Japan hoger inschat dan Colombia. Vond ik opvallend. Ja, nou, de nuance was dat Japan eh, als team... in de ogen van Van Gaal beter functioneerde dan eh, Colombia. hoewel die wel meteen aangaf dat Colombia op papier natuurlijk veel betere spelers heeft. Maar als team, en dat is nog eenmaal waar Van Gaal altijd op hamert... Ja. vond hij Japan beter functioneren. Um, dus dat is wel de nuance. Maar het is natuurlijk wel zo dat Colombia er ook in slaagt om in de kracht te spelen van wat je kan. En als je nou een ploeg hebt met aanvallers als Falcao en je kan er nog wel een paar noemen. Dan kan je het op die manier ook doen. En, uh, kijk nu naar Japan bijvoorbeeld, waar Havenaar toch meestal wel bij de selectie zit. Ook in de afgelopen interland wel bij de selectie zat. Maar nu heeft men daar blijkbaar besloten, dit wordt tegen België en Nederland eerder counteren dan pressen. Dus laten we dan maar snelle spelers voorinzetten en niet Havenaar. Ja, ik kan me nog herinneren van die wedstrijd, uh, die, of, althans die eerste twee wedstrijden die we tegen Japan hebben gespeeld. Dat het altijd hartstikke aardig uitziet, maar dat ze dus nooit iemand voorin hebben die een keer die druk ja, kan uitdelen. Dat klopt, dat is wat Van Gaal gisteren ook nog op de persconferentie zei toen hem werd gevraagd. Wat vind je nou eigenlijk, wat eigenlijk van Japan en wat is er wel en niet goed aan? Kwam hij eigenlijk met dat grootste probleempunt? Maar hij leert snel. Ja, zeker. Het wordt nog wel eens wat. 14,5 <laughs> minuten. En uh, 1-0 de voorsprong dus voor het Nederlands elftal. Deze koude middag. Net boven nul. 2 graden boven nul in Genk. Waar het stadion half leeg of half vol is. Dat was ja, zelf bepalen. Piet vandaag moeten zijn. Ze. Dan heb je een paar extra mayo's nodig, denk ik. Want uh, dan heb je het zwaar. Oh, er gaat nu een speler per ongeluk, overigens op het hoofd staan van uh, Strootman. Die heeft er even last van. Het was uh, Makoto Hasebe maar inmiddels uh, veegt Strootman dat van zijn hoofd af en neemt Nederland het balbezit over. Hij, wordt eerst, uh, ja, hij uh, wordt eerst even vastgehouden, struikelt dan en draait zich in de val om. Waardoor hij nog het been raakt van de Japaner die zijn verontschuldiging inmiddels heeft aangeboden. Schade valt mee, Strootman veegt nog maar eens langs het gezicht. Terwijl de ballenwiel is aan de andere kant van het veld voor de voeten verlicht van Sillessen. Kwartier op de klok, zoals gezegd, van de vaart scoorde 1-0. Foutje achterin bij de Japanners. Een niet goed getimede kopbal. En een glijpartij van een ander. En van de vaart die heel slim ertussen zat en de bal over de doelman wipte. De andere doelman, Silis, is nu weer aangespeeld door Vlaar. Hobbelen, hobbelen, hobbelen daar op dat deel van het veld. Dat betekent dat je niet veel gekke dingen moet doen. Honda komt kijken. En dan heeft Silis de bal al weggespeeld. Moet zien de Jong doorkoppen. Dat doet hij. Robben glijdt dan ook weg op dit veld. Het is echt niet goed. En dan ja, kan je ook dat zeggen. was ik dus niet eens met Van Gaal op de persconferentie. Over die van schoenen? Vardagen. Nee, want ik vroeg even, hem van. Leg even uit wat hij zei. Nou ja, ik, ik, het ver, ik verbaas me over het feit al jaren. Dat uit ik natuurlijk ook al heel vaak in de verslaggeving. Dat de spelers zoveel uitglijden. En ik weet dat echt aan schoeisel. Waar we vroeger gewoon op dit soort velden. met zes noppen speelden. en je met je pinnen gewoon een grip had. tegenwoordig met schijfjes en met meerdere nopjes. En hij zegt ja, nee, ik, ik vind dat niet. Ik vind dat het altijd dezelfde spelers zijn die vallen. Maar daar ben ik het absoluut niet mee eens. Jan Maat nu een balbezit. geeft de bal voor. de Jong legt goed terug. Robben kan er net niet bij. En dan is het uiteindelijk Nishikawa die de bal pakt. Want ik zie bijna alle spelers uitglijden. Ik kan nu niet steeds zeggen, die of die of die glijdt steeds uit. Ja, Kruijf had eigenlijk een nog mooiere oplossing daarvoor. Die zei op de vraag, wat moet je nou eigenlijk doen... Er vallen veel spelers en wat moet je nou eigenlijk doen Johan om niet te vallen en dus zei Johan, in het geval blijven staan. Dat was het uh, allerbeste denk ik. Overigens speelde Johan in de tijd dat, je, dat wij al, al speelden met de pinnen, met, uh, met metalen pinnen en zo, die speelde altijd nog met leren, leren uh, noppen. En die, die vond dat daar nog meer grip op zat. Nou, in ieder geval het balbezit nu voor Honda. Geeft de bal voor, Sillers pakt. Maar die komt eigenlijk heel vervelend te, te vallen. Want die glijdt in één keer naar beneden over de rug van Osako. Het loopt allemaal goed af. Maar voor hetzelfde geld schiet het in je rug of in je nek. Hij gebaart ook even. Hij trekt ook even met zijn hand aan zijn nek. Het moet allemaal weer over de rug van Osako, hè? Ja, ja, ja maar, hij, maar Osaka begint steeds. Uh, en en uh, volgens mij is dat ook uh, een hit ook geweest van T-set, Osaka. In ieder geval is het balbezit nu... Uh, nu gaan we ver terug in de tijd. Want jij zit meer in het Army van Buren tijdperk sinds gisteravond. Zeker. zeker. Met uh, nu Stefan de Vrij, die opent aan de linkerkant van het veld. Goede bal. Nee, niet. komt er niet bij Lens. Maar het Nederlands elftal uh, begint het middenveld over te nemen. En de Japanners moeten dus verder terug. Gaan ook eerder balverlies leiden. Nu al op eigen helft. En diezelfde Osako is de dus schuldige. gooi voor Oranje aan de linkerkant van het veld. Blind, 10 meter over de middenlijn. Zoekt naar Van der Vaart de doelpunt te maken. Krijgt de bal terug. 1-0 voor Oranje. 17,5 minuut gespeeld. Van der Vaart scoorde. Balbezit voor de Vrij op de eigen helft. De Japanners laten zich inderdaad nu wat verder terugzakken. Honda stoort wel. Doet in ieder geval... Met een soort schijnbeweging alsof hij het van plan is. Daar schrikt Van Vlaar dan blijkbaar toch van. Dan geeft een beetje een rare bal naar Blind. Die kan er niet bij. De Japanners nemen overdracht van de middenlijn. De Stormen er nu meteen wel 3-4-5 naar voren. Dan komt ook die linksback weer. Dat betekent dat Robben in de achtervolging moet. Dat doet hij overigens wel. Maar hij is eigenlijk een stapje te laat. Dan komt er een korte combinatie van de Japanners aan de linkerkant van het veld. Waar zo weinig ruimte voor is dat Nagatomo, de linksback in kwestie, de bal uiteindelijk over de zijlijn loopt. Robben is aanvoerder dus. Bij absentie van Van Persie. Dat is niet voor het eerst. Dat is de vijfde keer. De eerste keer was tijdens die. Oevertrip in uh, Indonesië. Toen hij halverwege de band van Van Persie kreeg. Die toen naar de kant ging. Maar nooit uh, als basisspeler. Vanaf uh, uh, het, nee. het begin is hij nee, nee, nog wel. Dat, klopt, dat is uh, de eerste keer. Uh, want zoals u inmiddels weet. Geen snijder en kuit meer. Aanvoerders 1 en 2. Maar Van Persie en Robben. De derde aanvoerder was en blijft. Overigens, Strootman nu aan de bal. Ja, die nu goed kan openen aan de linkerkant van het veld. Hij zag het wel. Maar uh, uiteindelijk uh, kan uh, fel codigerend uh, Deli de Blind uh, de bal onder controle houden. Die gleed dus niet weg. Daar uh, waar het uh, op leek dat hij dat zou, wel zou gaan doen. Is het balbezit nu voor Vlaard ter hoogte van de middellijn. Uh, speelt de bal aan naar uh, Sim de Jong die de bal iets te hard uh, terug laat uh, vallen. En Nadje de Jong kan er geen richting aan geven. Dan is het uitverdedigen van de Japanners. Is het uh, door... Uh... Storen van Strootman dat in het Nederlands elftal balbezit krijgt. En met name Siem de Jong geeft die bal weer terug richting de Vrij. Siem de Jong die weliswaar geen echte spits is. Maar dat de laatste tijd ook speelt. En het verleden seizoen ook bij Ajax heeft gespeeld. En zomaar is de vaste spits van Ajax zou gaan worden. Want de berichtgeving vanuit IJsland was niet al te positief over Sikthorson. Die er rond de rust uit is gegaan. En in eerste instantie, maar de uiteindelijke diagnose zou nog gesteld moeten worden blijvend maar af die zijn enkelband gescheurd heeft. En dat zou betekenen dat ziekte dan een tijd uit zou zijn. Balbe zit nu voor Robben. Robbe, Nigel de Jong. Nigel de Jong, 20 minuut van de wedstrijd, 0-1 de stand. Oranje staat dus voor door de goal van de man die nu aan de bal is. Van de vaart, de bal naar de buitenkant. Lens geeft een voorzet, Sim de Jong niet. Robben komt wel en Robben komt een half metertje over. Nou is Robben niet de kopper, puur zang. Ja, maar dat roepen we vaak en toch heeft hij inmiddels al heel vaak... Aardig gekopt. Het flauwe grapje dat ik er nog aan toe wilde voegen is dat hij op een middag als nu natuurlijk zijn hart op kan halen. Want hij is nu plotseling een kop groter dan de gemiddelde tegenstander. Dat overkomt hem ook niet vaak. Maar je hebt gelijk, want hij is in ieder geval, als hij al kan koppen, geen slechte kopper. Absoluut niet. Alleen wint hij niet zo vaak een wel. Nee, maar hij zit er toch vaker bij dan je zou verwachten van Robben. hij heeft natuurlijk zijn hoofdharden niet versleten alleen met biljarten. Balbe zit nu ver naar voren gespeeld richting Sillessen. En Sillessen pakt die bal dan. Terwijl Blind dan kan gaan opbouwen. En de Japanners al beginnen te brokkelen. Daar waar het ging om de hechte formatie in de beginfase... gaat het nu wat meer uit elkaar vallen. Alhoewel Nederland nu slordig is en de Japanners kunnen counteren. Ik vind Nederland sowieso slordig in fase... waarin er in de pasing, zeker als het eigenlijk allemaal niet te moeilijk lijkt... dat er veel foutjes worden gemaakt. Nu blijft er van Oranje trouwens eentje geblesseerd liggen. Is dat van de vaart? Ja. Aanval van de Japanners loopt door aan de rechterkant van het veld. Ushida rechtsbek. geeft een voorzet. Bal Komt in de handen van Sillessen... Kijk nu en zoek contact met Van der Vaart en zegt: gaat het weer? Want anders trap ik de bal ja, buiten. Van der Vaart, de Vaart zegt: ga maar door. Het gaat wel weer. Ja, klopt. Balbezit voor Jan Maat. Jan Maat naar de Vrij. Nog niet echt gevaar geweest voor het Nederlandse doel. Behalve die ene goed uitgespeelde aanval, die eigenlijk bij de tweede paal ingetikt moet worden. Toen stond het nog 0-0. Nu staat het dus 1-0 in het voordeel van, van Nederland. Met het balbezit voor Vlaar. In het stadion waar Mario Been normaal gesproken één keer in de 14 dagen zit als coach. Men is hier buitengewoon tevreden over Mario Been. Die het goed doet. Die ploeg die draait goed mee in de top van het Belgisch voetbal. Verloor laatst van Anderlecht. En daardoor weer eventjes iets een stapje terug. Maar men is heel erg tevreden. Zal keurig tweede. Ja, buitengewoon goed. En Mario zit hier dus alweer een tijdje. En het is goed ook voor het Nederlands voetbal dat een coach het in den vreemde, voor zover het echt in de vreemde is, goed doet. Balbezit voor Japan. Japan het van de middellijn. Honda komt de bal wat meer halen. Maar ziet dan dat er ook een oranje muur voor hem staat. Speelt die bal dan met enig risico terug over de middenas richting Konno En Konno en uh, Yamaguchi uh, bouwen nu op. Dit is aardig. Dit is, uh, ziet er leuk uit. En nu is er zelfs uh, ruimte aan de rechterkant van het veld met uh, Okazaki. Maar die kan er uite uiteindelijk uh, niet bij komen. Er dan ook dat hij iets te hard was. Maar er zit zo nu en dan wel pit en snelheid in. Maar de echte precisie ontbreekt. Sillersen mag een doeltrap gaan nemen als gevolg daarvan. Kwartwedstrijd zit erop. Japan 0 Nederland. 1 goal van de vaart na 12 minuten. Met een slim wippertje na een misverstand. En een glijpartij achterin bij de Japanners. Die aardig begonnen. Maar eigenlijk in de minuten daarna worden nou niet overklast door Nederland. Nu wel trouwens schitterende opening op Lens. Die dan wordt aangetikt. En dan zou je zeggen is dat een strafschop. Nee want de man die hem dan zou hebben aangetikt. Ushida blijkt dan de bal te hebben gespeeld. De paas van achteruit is fenomenaal. Eigenlijk slaan we daar in één keer twee, drie linies mee over. Het is een paas van, van de vaart van Strootman, denk Strootman. ik. En die bal ploft eigenlijk zo voor de voeten van Lens. Die denkt eigenlijk dat hij net een tikketje meer tijd door. heeft dan dat hij heeft. En inderdaad is de sliding de van Ushida de uh, verdediger van Schalke. Goed, Hoekschop voor Oranje. Hoekschop komt van de linkerkant van het veld. Van der Vaart neemt hij. Bal draait weg van het doel. Wordt gekopt. Wordt eigenlijk niet gekopt. Want de Jong kan er niet bij komen. Deli Blind moet dan oppassen geen overtreding te begaan. Doet hij niet. Via Van der Vaart krijgt de blinde bal weer terug. Van der Vaart die veel meer scherpte heeft dan ook een tijd geleden. Die, die goed oog die de bal nu aangespeeld krijgt aan de linkerkant van het veld. Die de bal in één keer uh, probeert voor te geven. Maar dan uh, de bal knalhard op de voeten speelt van uh, Atsuto Ushida. En zo krijgt uh, Nederland uh, een uh, volgende corner neem ik aan. Of is het een inworp? Ik denk dat het een corner is, maar kan ik niet helemaal zien. Gezien het feit dat hij getrapt gaat worden, ga ik ervan uit dat het een corner is. Dat is een uh, goede conclusie. Van de Vaart gaat dat doen. wordt een uitdraaiende bal. Vijf koppers in het strasselgebied. De, de vrij mee Vlaar mee. Dan rolt de bal eigenlijk langs. Dan zou Jan Maat moeten schieten of hem opnieuw moeten inbrengen. Kies voor dat laatste. Daar gaat de bal bij Lens. Tweede paal. Lens draait weg bij zijn tegenstander. Jamakoetsje heeft denk ik het gevoel dat hij twijfelt of hij dat moet doen. Buitenom of binnendoor. Kies uiteindelijk voor buitenom. Maar dan blijkt de achterlijn, wat zijn die dingen, er ook vervelend. Plotseling veel dichterbij dan dat Lens had verwacht. En dan rolt de bal daar onherroepelijk overheen. En is de aanval ten einde. En kan uh, Nishikawa de keeper een doeltrap gaan nemen. dat heeft hij inmiddels gedaan. En zo heeft Japan na twee hoekschoppen voor het Nederlands elftal die toch dreigend zijn geweest. Het balbezit weer terug. En moet het Nederlands elftal weer even de defensieve stellingen betrekken na 24 minuten. Ja, Nederland dat ook wat meer pressie speelt. Niet altijd even succesvol. Omdat het niet altijd het balbezit oplevert. Nu wel. En dan kan Nederland er misschien uitkomen. Nee, HCB neemt over van Strootman. En heeft dan het balbezit... De hoogte van het 16 meter gebied. Honda kan er dan niet doorkomen. Een felle tackle van Vlaar, die ervoor zorgt dat Nederland balcontact krijgt. Of balbezit krijgt, moet ik zeggen. Sime de, de Jong terug naar Robbe. Robbe 10 meter over de middenlijn. en Nu zijn er wat mogelijkheden. Het is een 4 tegen 5 situatie. Robbe, Robbe draaiend. Speelt die bal iets te kort op van de vaart? Scheidsrechter helpt dan. Uiteindelijk heeft Japan de overname en Acebo balbezit. Van de vaart heeft overigens na dat moment dat hij even geblesseerd leek te raken, zo even nog met de scheidsrechter wat nagepraat. En heeft nog aangegeven: zie je niet dat hij echt op een enkels hakt? Kijken of de scheidsrechter dat onthouden heeft. Als Japan inmiddels het bal bezit, heeft hij een aanval En de schietkant krijgt via Honda. Die geeft een wippertje. En dat uh, puntertje het strafschopgebied in had dan voor de voeten moeten komen van Okazaki. Maar die had overal rekening mee gehouden, behalve met dit. Want diep eigenlijk net weer de andere kant op in plaats van de diepte in. En zo zou Honda hebben gedacht: op 20 meter recht voor het doel had ik nu maar zelf geschoten. Maar dat deed hij dus niet. Misverstand. En dat uh, maakt dan een einde aan de mogelijkheid voor Japan. Dat er dus zo nu en dan wel uitkomt. Zo nu en dan wel dreigend is. Maar eigenlijk maar één echte serieuze kans heeft gehad. Toen na goed doorgaan van de linksback. En een voorzet uh, kwam. Die uiteindelijk door Okazaki. Daar is hij weer. Bij de tweede paal. Uh, omdat hij de bal niet goed raakte. in het zijn net werd geschoten. Dat was de enige echte Japanse kans. Nederlands Elftal staat voor. Met 1-0 na 25,5 minuten. Het balbezit is dus voor Jan Maat. Jan Maat breed naar Vlaar. Vlaar heeft de uh, bal bezit en uh, heeft wat meters voor zich. Terwijl de Japanners nu uh, echt de rond van de middellijn pas uh, zorgen voor enige pressie. Pressie op de bal. Blind uh, die de bal even teruggeeft naar Sillessen. Sillessen iets buiten zijn 16 meter gebied naar de Vrij. En de Vrij uh, kijkt waar er een uh, opening ligt. Die ligt er voorlopig niet. Waar het niet dat Nacho uh, de Jong zich goed aanbiedt en uh, de bal kan spelen binnendoor. Nee, lukt uiteindelijk niet, want Vlaar let er niet goed op. Waardoor die bal weer even terug moet van de Vrij richting Sinister. Overigens een opmerkelijke verhaal bij Honda is dat VVV ontzettend hoopt dat hij getransfereerd wordt van CSKA Moskou richting AC Milan. Maar men is nu bang dat er een soort truc gaat plaatsvinden dat hij in de winterstop naar AC Milan gaat. Dan een half jaar verhuurd wordt. Vervolgens transfervrij overgaat van CSKA Moskou richting Milan. En dat betekent dat VVV heel veel geld eigenlijk tekort gaat komen. Althans niet gaat krijgen omdat het met een percentage van doorverkoop nog extra geld zou kunnen genereren. Ja, yep. en nu komt het op neer dat ze hem voor heel veel geld gaan huren. Waardoor VVV ja. er niks van ziet. Klopt. Ja. Balbezit uh, inmiddels weer voor Japan. Terwijl Robbel last heeft van zijn rug. Uh, maar ook weer op. Uh, ja, een beetje weer gaat uh, staan van. Ik voel me niet echt lekker in mijn rug. Ik kan me voorstellen dat hij in de rust zegt. Die rug is zo ververend. Ik vind het wel mooi in Genk. Maar het balbezit is in ieder geval voor Japan. waren het niet dat het allemaal gebeurt bij hun eigen 16 meter. En dat, omdat Robben nu weg is. Aan de linkerkant bij die linksback weer ruimte ligt met Nagatomo. En die heeft dat is in het begin van het duel wel een aantal keren goed laten zien. Nu houdt hij in. Omdat het NL zelf dan inmiddels het hele elftal weer achter de bal heeft bovendien. Robbers positie eigenlijk even werd overgenomen door Van der Vaart. Die er nu weer kruist naar het midden. En er een opening van Honda komt. Dus de beste bal zegt helemaal naar de rechterkant. Blind zit eigenlijk half mis. Wel of geen Hens. Blind moet verdedigen. Dat doet hij eigenlijk niet. En dan kan er geschoten worden ook. Door, daar is hij weer. Okazaki. Maar uh, de keren dat hij dan aan schieten toekomt. Deze aanvallen van Japan. Rechts buiten eigenlijk. In het systeem waarin Japan speelt. 4-2-3-1. De man naar de rechterkant. Dan uh, schiet hij toch uiteindelijk telkens niet goed. Nigel de Jong krijgt de bal van Sillense. Onder druk. Moet kaatsen naar de rechterkant. De vrij. Terug naar Nigel de Jong. Nu is het heel druk. Moet het NL zelf dat daar in hoog tempo onderuit zien te voetballen. Dan liggen de kansen ook. Maar de kaats van Sime de Jong. naar Rob is niet goed. Dan leidt Japan de balverlies. Kan Robbal alsnog gaan komen. Robbe op uh, volle draf nu. In galop. De bal naar de buitenkant. Jan Maat gaat de voorzet geven. De bal is straks op niet binnen. Sime de Jong wil koppen. Duikt er net onderdoor. Komt de bal opnieuw terug voor Jan Maat. Kan die hem terugkoppen naar uh, Strootman. Opnieuw maar zijn een voorzet proberen. Maar die bal is dan te hoog voor Trio. Dat zich daar had verzameld aan de Nederlandse zijde nog wel te verstaan. Namelijk de aanvallers Lens Robben en Siem de Jong. Een doeltrap. Het gevolg voor Japan. Nederlandse al staat op het middenveld in ieder geval wel met drie spelers die allemaal balvaardig genoeg zijn. En ook Nigel de Jong die heeft al een aantal keren laten zien met strakke inpassing. Dat hij buitengewoon geschikt is om op die positie ook de voorwaartse van de enige impuls te voorzien. Dus wat dat betreft staat er wel een aardig middenveld. Bij het Nederlands helftal. Nu aan de rechterkant van het veld. proberen de Japanners op te bouwen. Waren het niet dat er gestoord wordt. en goed gestoord wordt. Door Deli Blind met name. waardoor uh, Osako de bal kwijtraakte. en de bal uh, op de middenas van het veld terecht komt. bij Nigel de Jong. die het lichaam goed gebruikt. overzicht houdt. en de bal speelt naar Lens. 2-3 meter over de middellijn. even terug naar Deli Blind. De Japanners. Uh, ja, die moeten steeds uh, meer loopwerk verrichten. om uh, het pasen van het Nederlands Zelftal. dat aan tempo gaat winnen. om dat uh, tegen te gaan. of in ieder geval te pareren. Maar voorlopig lukt dat nog niet. terwijl Nadia de Jong nu weer goed uit de dekking loopt. En wordt aangespeeld door de vrij richting Janmaat. Janmaat rechterkant van het veld. Wil Robben wegsturen. Dat mislukt. Omdat Nakatomo ertussen zit de bal op de borst. Aannemen en dan zo schrikt van de aanwezigheid van Robben. Dat hij de bal over de zijlijn trapt. Robben wil graag snel de bal terug. Dan wel een andere om de ingooi te kunnen nemen. Op het moment dat Japan nog niet in positie staat. Maar het duurt allemaal zo lang. ...dat daar nu toch werkelijk geen sprake meer van is. De ingooi komt even goed en komt dan bij Sim de Jong op de borst. Sim de Jong naar Strootman. Die staat op 25 meter recht voor het doel, wil Van de Vaart aanspelen. Bal die over de breedte gaat en eigenlijk veel te lang onderweg is... ...met zoveel drukte daar is het onbegonnen werk. Daar zit dus een Japans been tussen. De bal belandt dan weer op Nederlandse helft, maar wel weer voor de voeten... ...van Nigel de Jong. Aan de rechterkant, maar weer gezocht. Drie meter over de middenlijn naar Jan Maat. Jan Maat onder druk nu van de linksbuiten van Japan terug naar Vlaar. Vlaar op bezoek. Nu Honda kan de bal naar de linkerkant kwijt naar Blind. En Blind ziet dan denk ik geen andere keuze dan hem terug te spelen naar de doelman Sillissen. Ja, Vlaar die verdedigend gewoon goed speelt in het Nederlands elftal. Dat bleek de laatste wedstrijden Kan soms uh, zo, uh, ja, een beetje... Om, om, oh ja, een beetje om hulp roepen. Als hij de bal heeft en niet de minuut weet waar, aan wie hij je moet geven. Maar voorlopig gaat het allemaal goed. Uh, is de combinatie tussen Najee Dong en Blind ook goed. Is dus de bal binnenkant bek van uh, Blind iets te scherp richting Lens. Maar bij Lens en te scherp zijn, dat is, gaat bijna nooit samen. Omdat hij zoveel kan dichtlopen. In dit geval was het net iets te scherp. Uh, omdat de keeper uit zijn doel kon komen. De Japanners kunnen er nu misschien uitkomen. Terwijl het steeds meer waterkoud hier begint te worden. Echt een soort... Vochtige damp over het stadion uh, gaat hangen. Is het uh, balbezit nu uh, ter hoogte van de middellijn voor uh, Yamaguchi. Yamaguchi naar... Uh Nagatomo. En Nagatomo op zijn beurt weer richting Kiyotake. En zo uh, proberen de Japanners in balbezit te zijn. En lijkt het allemaal gevaarlijk als je de Japanse namen heel snel achter elkaar zet. Denk je dat ze in de aanval zijn. Dat zijn ze ook wel. Maar het gebeurt allemaal bij de middenlijn. Alhoewel, nu gaat er iets gebeuren. je daar weg, de rechtsbek. En daar moet de Vlaarder eigenlijk naartoe dat blind uitgespeeld is. Er komt een voorzet ook. Er wordt geschoten zelfs. Maar dat schot wordt geblokt. Tot Nederlands Elftal. Er komt ook nog een herkansing. Zou men daar tenminste wat adequater hebben opgetreden? Maar Yamaguchi ziet geen kans om zijn voet tegen de bal te krijgen. Zoals Osako dat in de fase daarvoor niet kon. En dan zelfs al is twee keer wel op het laatste moment alert om erger te voorkomen. Maar ze komen nu toch dichtbij. Er komt opnieuw een voorzet waar de spits maar net langs de bal geleid. Osako dus. En die bal verdwijnt dan op ruime afstand van het doel over de achterlijn. Zodat Zullen ze een doeltrap mag nemen. Dat zijn toch drie momenten eigenlijk van de Japanners in een. Tijdsbestek van laten we zeggen 40 seconden. Waarin het allemaal niet gevaarlijk is. strikt genomen maar wel dreigend. Wat ik trouwens wel grappig vond zo even. Om te horen dat bij een diepe steekbal van Oranje. Die dan net zeg maar, aan het begin van deze Japanse aanval werd onderschept door de rechtsback. Ook het Japanse publiek oh, zegt als het Nederlands Elftal iets doet wat goed is of er mooi uitziet. Daar kunnen ze blijkbaar net zoveel van genieten als wanneer hun eigen ploeg dat doet. Dat zijn we in Europa toch eigenlijk niet gewend. Nee, waarbij we natuurlijk wel uh, moeten, in oogschouw moeten nemen dat er heel veel uh, Japanners zijn die in Nederland werkzaam zijn dan wel in België of in Duitsland. Daar dus heb je ze zijn zeker gelijk. ook een beetje ja. opgegroeid met de, de cultuur en kunnen zeker het spel van het Nederlands elftal uh, waarderen en uh, inderdaad op waarde schatten. Waar het knap is, terwijl Japan nu uh, uitverdedigt, waar het knap is dat Japan na het organiseren van het WK in 2002, de lijn heeft vast kunnen houden. Dat het niet zomaar is, we bouwen een team en we proberen omdat we Gastland zijn... Dus zo hoog mogelijk te eindigen op zo'n WK, wat daar overigens niet lukte. Maar men heeft aansluiting gekregen bij de subtop van het mondiale voetbal. En dat is best leuk om te zien. Waarbij het uh, absoluut zo is dat uh, deze ploeg nooit uh, potten zal breken. Omdat men daarvoor nou eenmaal de stootkracht uh, ontbeert. Die noodzakelijk is om ze nu een wedstrijd af te maken. Dat wat Nederland tot nu toe wel heeft gedaan. Eén kans eigenlijk gehad van de vaart. Scoort dan meteen 1-0. Terwijl Jamma de bal nu even geeft richting de vrij. En uh, de supporters uh, van uh, Nederland, uh, zo'n 6.000 in aantal. Uh, enigszins uh, zich doen gelden. Godzijdank is het dweilorkest ergens gestrand bij de grens. Is het Andorra. Bal... Ja, is het balbezit nu bij Jammaat. Jammaat richting Nijtje de Jong. Mannetje in de rug, mannetje in de rug en dus kwijt. Ja, niet gezien en niet gecoacht ook. Want zo is het dan het tweede deel van de zin vaak. Honda nu op pad gestuurd. Nee, want de paas wordt onderschept heel goed door de vrij. Balbezit er voor Nel -Zelta. Van de Vaart, Lens in de middencirkel staat hij. Terug naar Van der Vaart staat ook in de middencirkel. Dat heeft het dus allemaal niet zo onlogisch En zin. gaat al wisselen. Verrek. Ja, en daar. Uh... Stro of oh, Strootman. Strootman. We dachten staat er staat geen klaar om. Ja, die krijgt een tape om de voet. Ja, die staat er een klaar om in te vallen. Maar dat was... we zitten aan de andere kant van het veld. Ja. Dat was even niet zo heel goed te zien. Uh, Strootman, die even behandeld wordt aan een uh, klein blessuretje. Dat lijkt allemaal mee te vallen. Trekkerbeet nog wel wat. Ja, je gaat geen risico nemen in een wedstrijd als deze. Dat mag duidelijk zijn. Dan zal AS Roma woest worden. Dat zal ook niet gebeuren. Al was het maar omdat je er dinsdag nog een moet spelen. Strootman komt nu wel terug het veld in. Zou het niet gaan. Dan uh, zou ik zeggen, geniet er nog uh, 12 minuten van. Want dan is de rust en dan komt hij niet meer terug. Maar wie weet, valt het mee? Oranje heeft de bal, Vlaar, paast, Vlaar, paast. Sime de Jong kan er niet bij komen. Japan onderschept, maar leidt meteen weer balverlies. Nee, maar Strootman denkt nog niet aan spaarden voor. Die wil gewoon een actie oh. maken. Zoals nu uh, met de combinatie met Sime de Jong. En dan uh, Robben met het schot, en dat uh, gaat dan op de vuisten van Nishikawa. Uh, Goede aanval. Nee, daar is Strootman nog niet van. Die wil gewoon zoveel mogelijk spelen en zo lang mogelijk spelen. En als het straks niet gaat, zal hij inderdaad in de kleedkamer achterblijven. Maar hij stond aan de basis van een hele mooie aanval, waarin Siem de Jong en Robben uiteindelijk de vervolgstations waren. Nu het balbezit voor De Vrij. De Vrij een beetje opgejaagd. Kan zich uh, corrigeren. Want uh, vanwege de, de soort, uh, ja, een soort mistige laag die zich op het veld gaat zetten, zal er meer uitgekleden gaan worden dan je normaal gesproken zou verwachten. ...is er een uh, misverstandje tussen Blind en uh, Lens... ...waardoor de bal over de zijlijn gaat en dan staat Sakaroni, De coach van Japan geldt te gebaren dat er iets meer moet gebeuren van Japanse zijde. Die ploeg die speelt best aardig, maar zoals gezegd zonder enig gevaar. En de stand nog steeds 1-0 voor Oranje dat als het track 2-0 maakt... ...zeker weet dat deze wedstrijd in de tas zit. Balbezit nu, even terug van Nigel de Jong naar Sillissen... ...voor uh, nog even duidelijk te maken. De wedstrijden tegen Japan en Colombia zijn van geen enkel belang meer... Daar waar het gaat om de wereldranking. Rank, uh, en uh, ook dus voor uh, de loting in uh, Brazilië en op 6 december. Dus dat maakt niks meer uit. Dat wat men in eerste instantie dacht dat het tot aan die datum zou gelden. gold het tot half oktober. Balbezit nu voor Robben. Robben niet naar Van der Vaart, maar wel naar de vrij. Van de mensen die van de nutteloze statistieken houden. heeft het ministerie van Zinloze Feitjes nog voor u opgediept. Dat uh, we tien keer eerder tegen een Aziatisch land hebben gespeeld. En tien keer hebben gewonnen. Dat uh, ging dan alles eerder tegen Japan, maar ook tegen Indonesië, of China, of Zuid-Korea, of Thailand. Oh, en Iran, niet te vergeten, 78, ja. denk ik. Ja. Saoedi-Arabië, 94, WK. Ja. Ja. Toen het in de laatste minuut zo ongeveer tweeën werd via Taument. Maar dit terzijde, tien keer speelde, tien keer gewonnen. Dus dit zou dan uh, de elfde overwinning kunnen worden. Nelzelf al staat met 1-0 voor door de goal van Van der Vaart. Heeft behouden de eerste, laten we zeggen, tien minuten en een aantal Japanse aanvast golven. Niet ongelooflijk veel te lijden gehad. Het is zo nu en dan dreigend geweest. Het heeft één echte kans gekregen. Al helemaal in het begin van de wedstrijd via Okazaki. Maar voor het over is het oranje. Dat wel boven ligt in deze wedstrijd. Dat zal ook niet zo heel gek zijn. Terwijl Janmaat nu in een slimme combinatie wordt vrijgespeeld ja, eigenlijk door Strootman. Maar dan inderdaad veel te veel risico neemt om van de vaart... Te bereiken. Maar wat nu wel opvalt is dat als Japan de bal heeft dat ze hem eigenlijk twee, drie seconden later weer kwijt zijn. Omdat uh, het Nederlands al er wat feller op zit in de duels. En de Japanen daar juist weer wat meer fouten maken. En wat ze worden. Overtreding van Van Vaart. Wordt niet gezien door de scheidsrechter. Uh, waardoor uh, Van der Vaart weer in balbezit kan komen. Nou, Huitzijl de Jong die uh, het prima doet op het middenveld. Die uh, heel goed de balans weet te houden tussen uh, daar waar het gaat om... Uh, Eventuele ondersteuning van de aanval, maar zeker ook het houden van het evenwicht voor de verdediging. Krijgt de bal nu even terug, speelt de bal uitstekend naar Strootman. Strootman richting Van de Vaart, van de Vaart aan de rechterkant naar Robben. Nu zou er wat tempo moeten komen, maar Robben wordt ingekapseld door vier Japanners. Dus is er ruimte aan de andere kant, zou je kunnen zeggen. En Van der Vaart wil dat ook, maar uh, althans de bal daar naartoe spelen. Prefereert dan de bal even kort te houden en jammer, weer terug naar Robben. Robben met een goede combinatie, nee, wordt uiteindelijk van de bal afgezet. Maakt een overtreding tegen H7 en dan een vrije trap, terechte vrije trap. Die uh, de Japanners krijgt de hoogte van de middellijn. We spelen nog acht minuten in deze eerste helft. Niet onaardig, met een 1-0 voorsprong voor Oranje, te maken Van de Vaart geeft elkaar nog een handje. De heren uh, Hasebe en Robben, spelers van Nuremberg en Bayern, die kennen elkaar. Nuremberg en Verbeek, hè? eens tegen, precies. Ja. Uh, die komen elkaar natuurlijk nog wel eens tegen. Balbezit voor de Japanners. Achterin, Maya Yoshida. Die naam viel eigenlijk ook nog niet erg, maar natuurlijk kennen we hem ook van VVV. Terwijl de Japanners nu denken dat als het allemaal niet zo makkelijk gaat, dat het dan een goed idee is om met hakballetjes proberen elkaar te bereiken. Nou, dat mislukt. Jammerlijk. Via Kiyotake. En die... Uh, Zet dan vervolgens met zijn ploeggenoten wel druk. Als Nederlands elftal dat de bal via Silissen weer naar de buitenkant heeft gespeeld. Probeert op te bouwen. Dat lukt Oranje uiteindelijk toch. Zij het met wat moeite. De bal in de middencirkel voor Van der Vaart. Die wordt besprongen door twee Japanners. Komt er stijlvol uit, mag ik wel zeggen. Met een boogballetje naar Blind. En is dan zelf twee seconden later weer achter. Maar ook. En een schitterende paas nu van Van der Vaart naar Robben. Die het strafgebied nu binnen gaat lopen. Naar binnen kruipt. Ruimte om te schieten. Oh, de <tie> goal! Wat, wat een heerlijke goal van Ayer Robben. 38 minuten. Het is 0-2. De opening van Van der Vaart mocht er al zijn, hoor. Met een soort folie. Het zou een schot op doel geweest kunnen zijn, maar het is een paas naar Robben. Van wie iedereen weet dat hij vanaf die rechterkant naar binnen kruipt. Maar dat doet hij ook nu. Hij passeert twee man en ramt de bal vervolgens met een heerlijk curve. Met heel veel gevoel in de kruising. Schitterende goal, Arjen Robben. Ja, die, die paasje die ontlokt ons al O's en A's van, van de vaart. En dan het afmaken van Robert, terwijl iedereen weet wat hij altijd doet. Hij trekt van rechts naar binnen om op zijn linkervoet uiteindelijk doeltreffend uit te halen. De keeper die ook nog iets te ver voor zijn doel staat, niet al te groot is. En uiteindelijk Nederland dus op een 2-0 voorsprong. Prima gedaan. Nou, dit, is, uh, dit zijn wel de momenten die je uh, bij de les houden in de wedstrijd waarin we toch de afgelopen 10 minuten het gevoel hadden dat een tikkeltje inkakte als ik dat woord een keer zou mogen ja, gebruiken. Ja, het is niet mooi, maar het mag. deze goal, uh, het, wel, het zou wel warm zijn uh, met deze vrieskou uh, net boven nul zoals gezegd in Genk. Maar uh, ja, schitterend doelpunt. 6 minuten nog te gaan in de eerste helft. 0-2 dus. Japan-Nederland door de goals van Van der Vaart na 12 minuten en Robbe op aangeven van Van der Vaart. Maar... Dat was niet echt een rechtstreekse assist. Maar toch, hij krijgt hem maar achter zijn naam is 0-2 geworden. Japanners zullen nu toch misschien wat meer het gevoel hebben dat ze ook echt moeten. En eens kijken als ze de mouwen opstropen en is wat weer van bank gaan spelen. Of ze dat dan wat dichter in de buurt van het doel van Sillessen brengt. Maar de eerlijkheid, we hebben dat nu al een paar keer gezegd, is dat Sillessen eigenlijk in de laatste 20, 25 minuten nauwelijks nog op de proef is gesteld. Nu een doeltrap mag gaan nemen als de zoveelste Japanse aanval spaak loopt over de... Vaderlandse achterlijn, maakt het uitverdedigen van Oranje met de doeltrap van Sillissen nu zwak is. Die levert de bal zomaar weer in. En dan komen de Japanners. H7 zou van afstand kunnen schieten. Dat doet hij ook, maar raakt de bal volkomen verkeerd en jaagt hem meters over het doel. En nou wil Japan nog een hoekschop. Vindt dat die bal dan door Strootman nog zo zijn aangeraakt. Dat vindt de scheidsrechter niet en dat vindt de grensrechter ook niet. Zodat er opnieuw een doeltrap komt voor Sillissen. Ja, het altijd opvalt bij eigenlijk bijna alle Japanse sporters dat je nooit kan zien wat ze voelen. Ook dit team naar de 0-1 en de 0-2, het blijft dezelfde emotie. Je ziet geen verdere agressie of je ziet niet een felheid of je ziet niet teleurstelling. Je ziet gewoon helemaal niks. En dat is altijd heel vreemd om ook nu weer waar te nemen. Balbezitten... Voor het Nederlands Elftal. Bal heeft teruggespeeld naar Sillessen. Nederlands Elftal op een uh, vrij makkelijke 2-0 voorsprong. Met die tweede goal die uh, echt vanaf het begin uh, getoond moet worden. Als die in overzichten komt. Omdat die bal van uh, van de vaart die nu ook weer een waanzinnige mooie bal geeft. Met de buitenkant. Uh, waar Sim de Jong eigenlijk overigens net niet bij kan. Maar uh, van de vaart herstelt dan. En dan kan Sim de Jong overnemen. Waar dus die bal van Van der Vaart uh, gezien moet worden. Sim de Jong loopt een beetje te mopperen. Die krijgt de bal niet echt zo uh, onder controle. Zoals hij het graag zou willen hebben. Is uh, een vrij ondankbare taak. Uh, tot nu toe eigenlijk altijd in het Nederlands elftal. Alleen uh, Van Persie heeft zich er inmiddels uh, onder gevoetbald. Als hij meedoet. Omdat zijn uh, grote klasse nou eenmaal uh, de meerwaarde is. Waar je op zit te wachten. Ook in situaties waar het niet altijd voorspelbaar is. Nu met Jammaat, de combinatie. Jammaat uh, kan er net niet bij komen. Dan is het Nagatomo die overneemt. Nagatomo. Uh, en Nigel de Jong die dan goed zijn voetje er probeert tussen te zetten. Waardoor de vaart even uit is bij de Japanners. Maar dan toch aan de rechterkant van het veld ligt er misschien wat ruimte. Nou, niet al te veel. Overtreding wordt dan geconstateerd na een kleine ingreep van Lens. Ja, zo uh, probeert Japan wel op de helft van het Nederlands helftal te komen. Ploeg die zich dus wel wat ver-Europees heeft. Ik vermoed dat dat niet echt een woord is. Maar ik denk toch dat de meeste mensen begrijpen wat ik ermee bedoel. Ze hebben in ieder geval uh, geprobeerd om behalve uh, met name Japanse coaches heel lang de laatste... 15 jaar ook wat meer invloeden van buitenaf te krijgen. Of ze nou kwamen via Zico uit Brazilië. Of uh, desnoods uit uh, Frankrijk. Of zoals nu uit Italië. Uh, zelfs uit Nederland nog. Maar hebben we het over heel lang geleden. De eerste buitenlandse bondscoach was natuurlijk een Nederlander. Hans Ooft. Voor Japan. Maar dat heeft er wel opgeleverd dat ze inderdaad wat meer... Zeg maar mondiaal zijn gaan spelen. En wat minder Aziatisch misschien. Terwijl Nigel de Jong nu uh, moet opletten als de bal via Strootman tegen de scheidsrechter opkomt. Dat is pech voor Oranje. Geluk voor Japan dat daarmee een wat langer leven geeft aan de aanval die eigenlijk de dode leek opgeschreven. Vanaf de rechterkant nu. Honda gezocht. In het midden. Die wordt dan eigenlijk van de bal gehouden door Strootman zonder dat Nel zelf dat daarmee de bal herovert. Maar in ieder geval de aanval even Ophoud. En dat betekent dat die aanval nu weer opnieuw moet worden opgebouwd. En daarvoor kiest Japan via de andere kant voor de verrassing. Maar daar verspeelt Nakatomo de bal. En dan kan Sim de Jong overnemen. Robben loopt de diepte in. De bal gaat terug naar Van der Vaart. Dat haalt ja. de Vaart er een beetje uit. Ja, maar Sim de Jong moest de bal vasthouden. Die kon niet verder naar voren. Omdat er verder niemand was. En eigenlijk... In zijn rug alleen nog maar robben was. Dus hij moest dat doen, maar inderdaad, de vaart ging uit, die aanval. Waarbij uh, Nigel de Jong de bal nu heeft terugspeeld... richting Vlaar en we richting uh, de rust gaan. Over twee minuten is het dan zover met de vrij in balbezit. De vrij uh, kan de bal niet spelen. En dan zien de jong die overigens goed wegliep. De vrij durfde de passing niet aan. En van de vaart die uh, goed speelt in deze wedstrijd speelt de bal even terug naar Sillissen. En zo zullen we de seconden doen wegtikken richting uh, de rust. En dan zal van Gaal in ieder geval tevreden zijn over de stand. Zal hij uh, denk ik nog wel iets meer willen, omdat Nederland. Niet echt scherp start in deze wedstrijd. Maar uiteindelijk is er verder geen probleem. Omdat er goed gestoord wordt. Alleen is het nu een beweging van Hasebe. Waardoor Nigel de Jong er niet aankomt. En de Japanners gewoon scoren. Zomaar vanuit het niets zou je kunnen zeggen. Het is een fout van Nigel de Jong. Waardoor de uiteindelijk man die op het scorebord staat, Osako heet. Hij scoort in de slotfase van de eerste helft. Dus ook op de spanning weer een beetje terug. En heeft Nederland in ieder geval gezien dat ook tegen dit soort tegenstanders het maken van een fout op het middenveld. Waardoor te veel mensen voor de bal staan. Wordt afgestraft. Osako, maken. Stand Japan-Nederland 1-2. Ja, ik wil daar wel bij opmerken. Dat ik snap wel als je het gevoel hebt dat je als ploeg de bal hebt en je raakt hem ineens kwijt. Dan sta je natuurlijk allemaal op het verkeerde been. Dat begrijp ik wel. Maar Stefan de Vrij staat wel heel ver. Van de man af die scoort. En op het moment dat er balverlies uh, geleden wordt. Is dat verschil in afstand nog niet zo groot. Kortom, de aanvallen loopt slim weg bij de Vrij. Die dan even later wel met zijn handen omhoog staat. De gebaren naar Vlaar en de Jong van wat doen jullie nou. Het zal allemaal wel. Maar iets dichter bij een man blijven was misschien ook een optie geweest. Japan-Nederland 1-2 We zitten in de laatste minuut van de eerste helft. Van de vaart 0-1, Robben 0-2, Osako 1-2. En dus een onverwachte tegenvaller. Onverwachte tegen goal voor het Nederlands elftal. Sillesen geklopt. En het bal bezit voor De Vrij. Die de bal nu onder druk van de doelpunten maken. Maar weer terug speelt naar zijn keeper. Veel extra tijd zal er toch normaal gesproken niet bij komen. Want heel veel onthoud is er niet geweest. Zodat normaal gesproken de laatste 20 seconden van deze eerste helft zijn aangebroken. Als Simessen nog altijd de bal heeft. Ja, over de vrij gesproken. We hadden straks over Vlaar. Maar de vrij heeft ook een beetje de uitstraling van. Eh, of eigenlijk mist de uitstraling van. Wat ben ik goed? En, en, en dat voelt een tegenstander ook een beetje. De bal bezit nu aan de linkerkant van het veld. Weer voor de Japanners. Die misschien eh, nog.